8 uur. Het NOS-journaal. Joris de Benitzki. Amerikaanse ambassademedewerkers weg uit Zuid-Soedan. NSE mag blijven afluisteren... en leider Mexicaans moordcommando opgepakt op Schiphol. De Verenigde Staten hebben opnieuw ambassademedewerkers... in Juba in Zuid-Soedan geëvacueerd. Twintig Amerikanen werden met een marinevliegtuig weggehaald uit de hoofdstad... De ambassade verleent ook geen consulaire bijstand meer. Amerikanen die nog in Zuid-Soedan zijn... worden opgeroepen om te vertrekken. De strijdende partijen in Zuid-Soedan... praten in Ethiopië over een staakt het vuren. Ze hebben tot nu toe alleen met bemiddelaars gesproken... en niet direct met elkaar. Volgens de Ethiopische minister van Buitenlandse Zaken... gaat dat vandaag wel gebeuren. De NRC mag de komende tijd telefoongegevens... van Amerikaanse burgers blijven verzamelen en doorzoeken... Een speciale rechtbank heeft de bevoegdheid drie maanden verlengd. In het verleden werd de bevoegdheid vaker verlengd... maar nooit eerder stond die zo ter discussie. Een woordvoerder van de NSC en van andere inlichtingendiensten... zegt dat de diensten bereid zijn om aanpassingen te doen... als die maar niet ten koste gaan van de effectiviteit van het programma. Phil Everly, de helft van muziekduo die Everly Brothers, is overleden. Hij stierf gisteren aan complicaties van de longziekte COPD...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 Gisteren mocht het Australische reddingsschip waar ze nu aan boord zijn niet doorvaren... omdat het schip eventueel hulp moest bieden aan een ander schip dat in het ijs vastzit. Dat blijkt nu niet nodig en het schip kan dus doorvaren. Op Schiphol is een belangrijk lid van het Mexicaanse Sinaloa-kartel opgepakt. Dat is de machtigste drugsorganisatie van Mexico. Hij werd op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten gearresteerd... zegt de openbaar aanklager in San Diego... De man van 33 wordt verdacht van drugsdelicten in Californië. Hij is een naaste medewerker van een van de leiders van het kartel... en zelf staat hij bekend als een van de leiders van een moordcommando. De man werd eerder deze week opgepakt... toen hij op Schiphol aankwam met een vlucht uit Mexico stad. Hij zit in een Nederlandse cel en wacht daar zijn uitlevering af. In de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn bijna 1 miljoen mensen ontheemd... In de hoofdstad Bangui is meer dan de helft van de inwoners gevlucht of van huis verdreven. Dat melden de Verenigde Naties. Door het escalerende geweld in het land wordt hulpverlening ernstig bemoeilijkt. Er worden gerichte aanvallen uitgevoerd door burgers en bovendien wordt er veel geplunderd. De zware buien die gisteravond over Nederland trokken hebben op meerdere plaatsen schade aangericht. Zo waaide in Enschede een deel van een dak van een huis. Delen van Venendaal en Ede zaten zonder stroom door blikseminslag. Ook in België was er overlast. In Mechelen werd het dak van een voetbalstadion weggeblazen. HEMA breidt uit naar Spanje en Engeland. Naar verwachting worden begin volgend jaar de eerste winkels geopend. HEMA heeft al vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. In Nederland zijn meer dan 500 HEMA-winkels. Het weer vrijwel overal droog. De temperatuur ligt rond de 4 graden. Vanochtend van tijd tot tijd zon, en in het noordwesten kans op motregen. Vanmiddag vanuit het zuiden regen. Het wordt 8 tot 10 graden. Hulpverlening aan Syrië wordt steeds moeilijker. En zijn conditie is nog steeds zorgelijk. Schumacher een levensgevaar. De renfahrer ringt met de dood na een schievenval. Maar een gevonden helmcamera kan meer duidelijkheid geven over het ongeluk zelf. Maar eerst de missie in Mali. Het LOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Nederlandse militairen die vanaf maandag naar Mali worden uitgezonden... hebben niet de beste gevechtspakken... zegt de vakbond voor burger- en militair defensiepersoneel. Jan Debbie is daar de voorzitter van. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er mis met de pakken allemaal? Nou, het punt is dat wij als vakbond natuurlijk altijd gaan... voor het beste materiaal voor onze mensen. Dat hebben we ook in de discussie over de DSF. We hebben dat ook altijd betoog... En voor wat betreft de, de militaire pakken geldt dat precies hetzelfde. Het is natuurlijk heel verbazingwekkend dat de Amerikaanse en Nederlandse uh, pakken kopen... altijd waar uh, brandvertragingsstoffen zitten van de hoogste kwaliteit... Uh, die geleverd worden door uh, Tenkate, terwijl de, de Nederlandse pakken dat niet hebben. En dat is natuurlijk uh, verbazingwekkend. Dat Want Amerikaanen... Amerikanen kopen dus wel de Nederlandse pakken die gemaakt worden in Nederland... en Nederland koopt pakken in China, omdat die goedkoper zijn. En ja, dat, dat is ook weer te stellen. De, de Amerikanen hebben gerechtspakken waar stoffen van ten in zitten. En die hebben een hogere brandvertragendheid en die zijn beter. En ja, de Nederlanders die stellen een programma van eisen op. En vervolgens krijg je een aanbestedingsprocedure. En vervolgens komen we pakken in, in China. Die komen er dan. En die zijn goedkoper. Maar dat zijn niet de beste pakken. Nee, dus eigenlijk, als ik u vraag van welke pakken heeft u, heeft u voorkeur, dan zegt u de Nederlandse pakken. Dan moet je kijken wie heeft de beste brandvertragendheid en, en, en dat soort zaken. En dat zijn het de Nederlandse. En dan moet je zorgen dat je die pakken hebt... en niet de Chinese pakken hebt. En ja, het is jammer dat er in de aanbestedingsprocedure's vaak voor de goedkoopste pakken wordt gegaan... en niet voor de beste pakken. Dat wil overigens niet zeggen dat de, de, de pakken van, van de Chinese... Nou ja, dat is natuurlijk wel de vraag die erachter schuil gaat. Namelijk, welk risico lopen de militairen... Met deze pakken. Uh, op het moment dat het om brandvertragendheid gaat... dan wil je natuurlijk altijd uh, de, de langste brandvertragendheid hebben. Dat uh, geeft jou de beste garantie dat uh, je zo min mogelijk brandwonden oploopt... op het moment dat je betrokken raakt bij een ontploffing. Dan telt uh, elke die... seconde gewoon. Ja, ja. En dan zou je uh, dus weer de Nederlandse pakken moeten hebben. Uh, en dan zou je die pakken moeten hebben. Dat is correct. Ja, nou, gaan, maandag gaan die militairen allen. Uh, maar ik neem niet aan dat ze pas afgelopen weekend de pakken hebben gekregen. Dit is waarschijnlijk al langer bekend. Uh, dit is al langer bekend, uh, dus uh, dat betekent dat uh, de uh, militairen die naar Mali toe gaan, uh, gewoon uh, de stand op pakken hebben die nou ja, uh, in het verleden hebben afgehaald. Eigenlijk uh, is mijn vraag dan, van, had u niet eerder aan de bel moeten trekken dan? We hebben al vaker hebben aan de, de bel getrokken. Uh, een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld de aanschaffen van uh, militaire gewijkslaarsen. Uh, daarvan uh, is op een gegeven moment ook uh, een, een product be besteld uh, aan uh, in China de eerste producten volde voldeden aan uh, de, uh, de eisen uh, zal ik maar zeggen en vervolgens de volgende lading van 100.000 geveks uh, voldeden niet meer aan de eisen en moesten toen vernietigd uh, worden dus het is belangrijk om uh, met, uh, met goede fabrikanten in zee te gaan en te zorgen dat je de beste producten hebt dat geeft de beste garantie voor de militair dat hij ja. gewoon uh, goede spullen heeft en is dit nou de eerste keer dat we in Chinese pakken gaan, want we, we hebben natuurlijk missies gehad... ook recentelijk in Afghanistan. Hadden we toen Nederlandse pakken of Chinese pakken? Nou ja, wat, wat mij bekend is dat er vele fabrikanten al de revue gepasseerd zijn, dat vele fabrikanten verschillende pakken ook maken, maar dat daar niet de pakken bij zitten die de Amerikanen hebben, die de Amerikanen uit en daarna hebben getest met, met, met... Nee, maar de is, is, is, is dit nou de eerste keer, zo, zo vraag ik het eigenlijk, dat wij in Chinese pakken gaan? Uh, of, of was het daarvoor zo standaard dat we, of misschien nog wel geld genoeg hadden, om de pakken wel degelijk ook gewoon in Nederland te ja, in het verleden was het natuurlijk zo dat de, de, de pakken gewoon van Nederlandse bodem of Europese bodem kwamen... Alleen in het, dat is in het verleden, maar vanwege de prijzen is men natuurlijk altijd verder gaan kijken. En dat betekent dat er goedkoper geproduceerd kan worden. En dat je dus moet kijken dat je een goede kwaliteitscontrole daarop hebt. En dat je dan pakken hebt die aan de eisen voldoen. Nou, oh ja. de, de pak voldoet aan de eisen die door TNO is en Defensie is gesteld. Maar het zijn niet de beste pakken. Nee, nee maar dat is, dat is helder. Weet u eigenlijk hoeveel geld er dan uiteindelijk mee gemoeid is? Nee, maar het is wel een bezuiniging, want anders zouden we het niet doen. Meneer Derby. dank u wel. Jean Debbie, de voorzitter dus van de vakbond voor burger- en militair personeel, defensiepersoneel. Gaan we naar Syrië? In Syrië zijn vijf medewerkers van Artsen zonder grenzen door gewapende milities ontvoerd. Het zijn een Belg, een Deen, een Peruaan, een Zwitser en een Zweed. Arte zonder grenzen willen uit veiligheidsoverwegingen verder niets kwijt over de zaak. Voor hulporganisaties wordt het steeds moeilijker om hulp te verlenen in Syrië. Dan gaan we over praten met Tineke Seelen van de Stichting Vluchteling. Goedemorgen. Goedemorgen. De situatie in Syrië, behoort het uh, vorig uur ook uh, Lex Rundekamp... Um, wordt gekenschetst als uh, zeer ernstig. Maar uh, over ontvoeringen horen we eigenlijk niet zo heel erg veel. Um, had u er eerder al over gehoord? Ja, zeker. Uh, dit zijn niet de eerste hulpverleners die uh, ontvoerd zijn. Een aantal maanden geleden zijn zeven mensen van het Rode Kruis uh, ontvoerd. En ik ken nog een aantal voorbeelden van andere organisaties. Uh, hulporganisaties uh, houden dit soort nieuws graag onder de pet. We praten er zo weinig mogelijk over. Om uh, de onderhandelingsposities zo goed mogelijk te maken. En uh, de lijnen met de mensen, die, uh, de, de ontvoerders, om die open te houden. Ja, en zijn dat um, allemaal verschillende organisaties die zich daaraan schuldig maken aan die ontvoeringen? Er zijn in Syrië op dit moment dat we weten minstens duizend gewapende strijdende groepen uh, actief. Um, uh, we weten dat een aantal groepen uh, uh, ontvoering gebruiken als een uh, middel om uh, cash geld binnen te krijgen. Uh, maar het is ook een uitstekend middel om uh, te terroriseren. Om ervoor te zorgen dat uh, hulporganisaties hun uh, operaties stil zullen leggen. Dat er geen nieuwe goederen uh, het land binnen zullen komen. Dus het is een, een... ...instrument geworden in de oorlog. Het is iets wat we de laatste tijd steeds vaker zien. En wat kunt u daar als hulporganisatie tegen doen of aandoen? <laughs> Bijzonder ingewikkeld, zeker in een land waar uh, geen duidelijke law en order uh, meer bestaat. Uh, er is geen geaccepteerde militaire of uh, politionele macht uh, die ervoor zorgt dat iedereen in het gelid blijft lopen. Dus je bent afhankelijk van de contacten die je legt met de strijdende groepen. En dat doen alle grotere hulporganisaties die dit soort operaties hebben in landen als Syrië. Contacten leggen met uh, de gewapende groepen en zorgen dat je het duidelijk afspraken maakt dat je uh, duidelijk maakt dat we in dat land zijn om hulp te verlenen, dat we geen enkel belang hebben in de oorlog en geen enkele voorkeur hebben voor welke, uh, welke strijdende partij dan ook. Dan nog blijft als je praat over meer dan duizend strijdende groeperingen en je maakt met die duizend afspraken uh, niks garandeert dat er morgen niet de duizend ineens opstaat. Precies, die daar uh, absolute maling aan heeft. En terugtrekken is geen optie voor u. Uh, als je terug... Kijk, in, in het meest ernstige geval moet je dat doen. Hè? Je hebt de plicht om je hulpverleners te beschermen. Maar als je dat doet tegelijkertijd... Uh, dan valt vaak de enige hulp die er nog is... Uh, en die zal uiterst minimaal voor uh, de mensen in het land zelf... in dit geval Syrië, valt weg. Dus dat zullen we doen als het niet anders meer kan... Uh, maar daar zijn we uiterst terughoudend in. En we blijven ook zoeken naar alternatieven. Wat we nu doen in Syrië. is het trainen van uh, Syrische uh, hulpverleners. En dat doen we dan in de buurlanden. waarbij we ze helpen om. Uh, hoe identificeer je wie hulp nodig heeft? En hoe distribueer je hulp? Hoe zorg je ervoor dat hulp niet in de verkeerde handen terechtkomt? Dus dat je op die manier mensen traint. die veel minder opvallen als het wij uh, Syrië in zouden gaan. Ja, want hulp aan Syrië. voor alle helderheid. Dat Blijft absoluut noodzakelijk. De noden in Syrië worden alleen maar ernstiger. We hebben het over hongersnood. We hebben het over miljoenen mensen die van huis aan haard verdreven zijn. Er is geen toevoer meer van brandstof, medicijnen, medische apparatuur. Nou ja, noem maar op het mensen nodig hebben. Mevrouw Zelen, dat is helder. Ik dank u wel voor de toelichting. Tineke Zelen was dat van Stichting Vluchteling. Dit is tot half negen het NOS Radio 1 Journaal. Met Bert van Sloten. Franse media melden dat voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher... een camera op zijn helm had toen hij tijdens een skitocht een ongeluk kreeg. Zijn val is dus mogelijk op video vastgelegd. Daar gaan we over praten met onze correspondent in Frankrijk, Ron Linker. Ron, wat is er allemaal bekend over deze beelden? Ja, ze zijn uiteraard nog niet te zien geweest, Bert. De politie zou gisteren dat cameraatje, want dat is het... zo'n klein ding in beslag hebben genomen. En ze zouden ook de zoon van Schumacher hebben gehoord... De zoon die met Michael Schumacher aan het skiën was zondag vorige week toen het ongeluk gebeurde. Mogelijk heeft hij dus uh, dat cameraatje van de helm afgehaald nog voordat de traumahelikopter kwam. Hoe dan ook, de familie heeft de camera nu dus afgegeven aan de recherche die het ongeluk onderzoekt. De familie heeft ook gezegd dat men absoluut niet wil dat die beelden verder verspreid worden. Maar ja, de politie gaat ze natuurlijk wel gebruiken om te speuren naar de oorzaak van het ongeluk. De politie heeft overigens gezegd dat men verwacht volgende week met de conclusie te kunnen komen. Ja, en deze beelden kunnen daarbij helpen natuurlijk ja. om bijvoorbeeld te laten zien hoe snel uh, dat Schumacher ging. En weten we waarom die zoon dat er dan uh, af heeft gehaald en niet meteen aan de politie heeft gegeven? Of? Nee, kijk, je zei het al in je inleiding. Hè? Franse media melden. Dus de politie heeft er absoluut zelfs uh, niets over gezegd. Formeel weten we niet eens of het cameraatje bestaat. Maar omdat het uh, al meer dan 12, 14 uur circuleert in de Franse media. En het niet ontkend is door de politie. Gaan we ervan uit dat het klopt. Mogelijk heeft die zoon een 14-jarige jongen. Uh, geprobeerd te, te voorkomen dat die beelden uh, via het medisch personeel of via anderen zouden uitlekken. En dat hij het daarom in beslag heeft genomen en zo lang bij zich heeft gehouden. Maar hoe dit precies zit weten we niet. Ja, hoe gaat het trouwens met uh, Schumacher? Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Nou, dinsdag was de laatste keer dat we een persconferentie hebben gehad van het, uh, van het ziekenhuis. Daar zeiden die artsen toen uh, na afloop dat ze niet meer met de pers zouden communiceren... tenzij er een verandering was in de medische situatie van Schumacher. Nou, we hebben geen nieuwe persconferentie gehad sindsdien. Dus we mogen ervan uitgaan dat Schumacher nog altijd in kritieke toestand... in een, in een coma ligt in het ziekenhuis in Grenoble. Maar medische experts zeggen wel dat die eerste paar dagen cruciaal zijn... normaal gesproken voor een patiënt. En het feit dat Schumacher die dagen relatief stabiel is doorgegaan. Gekomen. Dat is een hoopvol teken. Hoopvol teken ook voor de tientallen fans die gisteren naar het ziekenhuis waren gekomen. Want gisteren was de verjaardag van Michael Schumacher zijn 45e verjaardag. Dankjewel Ron. Ron Linker was dat vanuit Parijs. Edward Snowden, hij was bijna de Time-magazine-man van het jaar geworden. Maar ja, de pauwse werd uiteindelijk de man van het jaar. Klokkenluider Snowden is een omstreden figuur. Dat geldt ook voor zijn voormalige baas, NSA-generaal Keith Alexander. Massaal verzamelt hij telefoongegevens. En de strijd daarover zal ook dit jaar keihard doorgaan. Ik me gewoon of we de afgemaakte van House of Cards <laughs>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 communication devices and networks that you and I and our mothers and children use E-mail, Skype anything email Skype and commercial off the shelf technology de inlichtingendiensten proberen terroristen op te sporen die tegenwoordig dezelfde technologie gebruiken als jij en ik E-mail, Skype dat zegt voormalig nsa inspecteur-generaal Joel Brenner if you keep the intelligence and security services out of that we're going to have more bombs going off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 Een debat dat er zonder Snowden nooit was geweest. you think when you heard that he almost the man of the year? Yeah, do I really need to answer to that question? <laughs> yes, please. <laughs> oh, I, you know, I, I think it have been an extraordinarily, extraordinarily Gestoord vindt de ex-inspecteur generaal het dat die man van het jaar had kunnen zijn. Het publiek realiseert zich volgens hem niet wat voor schade Snowden heeft aangericht. What well, has been careless from his side? Well, if, if you tell the Russians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 I'm always thinking what would have been like if he'd had the power that you in the NSA had. Ik vraag me wel eens af wat er was gebeurd als Hoover uw middelen had gehad, zegt de senator tegen de NSA baas, waarmee die natuurlijk een groot wantrouwen uitspreekt. Do we really need to be collecting massive amounts of data on innocent Americans to keep us safe? I mean just simply because you can do something, does it make sense to do it? Je kunt wel grote hoeveelheden data binnenhalen van onschuldige Amerikanen. Maar moeten we dat wel willen? Dat is een vraag die in 2014 nog wel een paar keer zal terugkeren. Want dus de Amerikaanse senator Patrick Lee... zijn kritische noot bij de praktijken van de NSA. Het is bijna tien minuten voor half negen. Het is tijd voor de plain white teas, oftewel de...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 Het was een fantastisch liefdesliedje. Dat is het eigenlijk ook wel, maar er is nooit wat ontstaan tussen hem en Delilah. De Plain White Tees waren dat. Wereldkampioen darten dan, maken van Gerwen... die is gewuldigd gisteravond in zijn woonplaats Vlijmen. Van Gerwen, we kennen hem natuurlijk ook onder de naam Mighty Mike... is na Rimmel van Barneveld de tweede Nederlander... die wereldkampioen darts is geworden. Staat nu ook eerst op de wereldranglijst? Duizenden mensen kwamen hun held toejuichen bij het gemeentehuis in Vlijmen. Bij de groene krapers kunt u gratis de chocolade krijgen. There was also a Als beautiful yeah, guitar in the form of a dartboard with the pailers of the last setter. One hundred days! If you look to the right, you'll see the mix right now. One hundred days! Ladies and gentlemen, please welcome the youngest ever PDC World Champion. The youngest ever world number one. Mighty Michael. Uh, De wereldkampioen, en nummer 1, nummer 1 van de wereld, Michael van Gerwen. En zijn lieve vriendin, Daphne. Steun en toeverlaat. Daar zijn we ook allemaal trots op, aan. Michael, wat heb je toch teweeg gebracht? De afgelopen dagen zijn natuurlijk fantastisch voor mij geweest. Het is een droom die uitkomt. waar uh, ik hier ook door zoveel mensen uh, opgewacht mag worden. Ja, dat betekent heel veel voor mij. Echt geweldig. Michael, eh, op het moment dat je je laatste pijl gooide en de winst binnenhalen, de ontlading daarvan. Maar wat dacht je op zo'n moment? Dat kan ik nou vragen. Ik heb hier natuurlijk heel lang voor gewerkt. Ik heb ook een aantal hele nare jaren gehad. Dat ik, zeg maar, thuis gewoon na een verloren wedstrijd in de eerste ronde zat te huilen. Als een klein kind. En dat ik dan hier, nou, een paar jaar later, zo mag winnen en al zo snel, ja, dat ja, vind ik natuurlijk fantastisch. En dan niet alleen, ook de nummer 1 van de wereld. Dat vind ik natuurlijk ook super. Ik kan niet, niet genoeg iedereen bedanken die mij, het, die mij heeft gesteund, mijn vrienden, familie. Super. Ja. Wij gaan naar de officiële huldiging toe. We burgemeester weer geweest, dames en heren. Ja, dames en heren, ik denk dat ik namens ons allemaal spreek. Niet alleen namens de inwoners van Vrijme, Heusden, maar namens de inwoners van heel Nederland. Dat wij ontzettend trots zijn dat wij in de eerste dag van het nieuwe jaar al een wereldkampioen in ons midden hebben. Maar dat willen we nog eens benadrukken met een boom die zijn wortels krijgt, ook hier in deze grond. En die wat mij betreft moet leiden tot nog vele kampioenschappen. Want je bent niet voor niks de jongste wereldkampioen aller tijden. Dus dat kan leiden tot nog vele kampioenschappen. Bij deze mag ik hier de boom van harte overhandigen. Ja, ik wist al dat ik ging winnen. Ik vind het niet leuk, maar ik vind het wel leuk om naar jij weer te kijken. Nou, het wel even boeiend om even achterprinsans te geven. Voor komt niet zo vaak voor, hè. De vorige was Lars Boom, dat was ook boeiend. Ja, het is niet bedorven, maar ik ben wel heel trots op hem. Zeker weten, ja. ja. Hij is gewoon de beste. They're simply the best Tina Turner over de eerste wereldkampioen van dit jaar. Namelijk Mighty Mike. Hij werd wereldkampioen bij het Tarten. De bijdrage was van onze verslaggever Roel Paul. In de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa... zijn besprekingen over een staakt het vuur in Zuid-Soedan aan de gang. Ondertussen gaan de gevechten daar onverminderd door. Er zijn berichten dat de rebellen oprukken naar de hoofdstad Juba. Correspondent Koert Lindijer over de situatie in Juba. In Juba... Eerst angst sinds uh, gisterenmiddag. Weliswaar worden er geen schoten meer gehoord. Het is al een paar dagen rustig. Maar sinds gisteren gaat het uh, gerucht in de stad. Doet de ronde dat Djuba wordt aangevallen. Je kan Ieder moment kan worden aangevallen door die dissidente soldaten van Riek Machar. Die zouden oprukken naar Djuba. En ook Riek Machar zelf heeft gezegd dat hij. Moment Juba kan innemen. De regering van Salva ontkent dat en zegt zelfs dat er strijd wordt geleverd ongeveer 100-150 kilometer ten noorden van Juba. Uh, bij het stadje Boor, daar uh, waar uh, de soldaten van Rijks zich ophouden. En de regering zegt ook dat ze binnenkort een andere stad... in handen van Rijks uh, troepen, Bentou zullen aannemen. Nou, om het samen te vatten, er wordt heel hard op de oorlogsdrums geslagen... in Zuid-Sudan en er bestaat heel veel angst, vooral in Juba op dit moment... dat de gevechten zich zullen uitbreiden. Als jij zegt er wordt heel hard op de oorlogsdrums geslagen... betekent dat ook dat er bijna niet onderhandeld wordt? Nou ja, er is gisteren dus onderhandeld in de zin uh, dat de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië gependeld heeft in Addis Ababa tussen de twee uh, delegaties. Er is nu afgesproken dat er vandaag rechtstreekse besprekingen face-to-face -face zullen plaatsvinden. Maar de agenda waar ze over moeten gaan praten, daar staan zoveel moeilijke punten op dat het toch wel erg moeilijk is om optimistisch te zijn dat binnenkort de wapens zullen zwijgen. In, uh... In Zuid-Soedan. Dat was Koert Lindijen. Peter en Diewertje. Dat is een leuk stel. Die gaan vandaag verder met de zaterdagochtend hier op Radio 1. Het geld in vrouwenpolder komt voorbij. Natuurlijk ook in het nieuwe jaar. De boeken. Harry Storms is de boekenlezer van dienst. En de manager die gaat voor de korte termijn succes. En waarom doet die manager dat? Die vraag wordt gesteld. Om 11 uur. Vanaf vandaag geen Kamerbreed, dat komt om één uur. Maar er komt een nieuw programma. Fritspits gaat het hebben over taal. Dus u kunt uw hart ophalen vandaag. Het is bijna half negen. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Een defensievakbond betreurt het dat de Nederlandse militairen... die naar Mali gaan, Chinese gevechtspakken meekrijgen... Volgens de vakbond VBM heeft Defensie niet voor de beste pakken gekozen... maar voor goedkopere uitvoeringen. Een Nederlands bedrijf maakt volgens de bond betere pakken... die kunnen bijvoorbeeld beter tegen vuur... en worden ook gedragen door Amerikaanse militairen. De NRC mag de komende drie maanden ook telefoongegevens... van Amerikaanse burgers blijven verzamelen en doorzoeken. Dat heeft een speciale rechtbank bepaald. Het is de 37e keer dat de bevoegdheid is verlengd... maar nooit eerder stond het onderwerp zo ter discussie zanger Phil Everly van The Everly Brothers is overleden. Hij was 74. Samen met zijn broer Don werd hij in de jaren 50 en 60 wereldberoemd. Ze scoorden hits als Wake Up Little Susie en All I Have To Do Is Dream. Op Schiphol is een belangrijk lid van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel opgepakt. De man van 33 zou een naaste medewerker zijn van een van de leiders van het kartel... en zou bij een moordcommando horen. Hij wacht in een Nederlandse cel zijn uitlevering af. Dan nog het weer. Vanochtend scheidt van tijd tot tijd de zon. In het noordwesten kan het mot regenen. In de middag vanuit het zuiden meer regen. Het wordt vandaag 8 tot 10 graden. En dat zijn de hoofdpunten.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 Vanaf 1 januari is Nieuws ook op zondag. Nieuws, sport, achtergronden en duiding. De skutraket komt gisteravond om 9 uur aan in de... van Syrië tot het binnenhof. Wat is er nog aan de hand? De gast van de dag in de studio of via de satelliet. I'm outside Nelson Mandela's house in Johannesburg. Iedere dag om 10 uur op Nederland 2. Radio 1. Tros. Show. Met Peter de Bie en Diewartje Blok. Heel goedemorgen. het is twee minuten over half, ne half negen. Hartelijk welkom bij de eerste nieuwshow in het nieuwe jaar in 2014. Vandaag besteden we aandacht onder meer aan de wetenschappers... die een oproep doen om de privacy van burgers te beschermen. Ze sluiten achteraan in de rij. Waarom zijn ze zo laat en wat willen ze precies? De legalisering van de verkoop van marihuana in Colorado. Ze gaan daar ineens veel verder dan wat ze ons ooit verweten hebben... De gevolgen van het vallen van de postcode Kanjer in een klein Zeeuws dorp... hebben we het ook over. En de zeepoorlog tussen Unilever en Procter Gamble. Het laatste uur tussen tien en elf is schrijfster Frankra treur te gast, net als de ontwerpers van onze nieuwe postzegels, heel Hollands, rood, wit en blauw met typisch Hollandse iconen. En we besteden aandacht aan de nieuwe film van Martin Scorsese, opnieuw weer met Leonardo DiCaprio in de hoofdrol, The Wolf of Wall Street. Is al veel om te doen. Zometeen aandacht voor de e-sigaret, maar we beginnen met hardnekkige gewoontes. Precies, want topmanagers weten dat een lange termijn strategie noodzakelijk is, maar zijn daarentegen juist meer dan ooit bezig met winst op korte termijn. Het blijkt uit een onderzoek van het organisatiebureau McKinsey... dat deze week, nee deze maand in ieder geval, wordt gepubliceerd. McKinsey ondervroeg duizend topmanagers over de hele wereld... over de huidige economie. En ruim drie kwart van hen zegt prioriteit te geven... aan een zo hoog mogelijke winst in de komende twee jaar of soms nog kortere termijn. De managers trekken ze dus niets aan van internationale organisaties als OESO en de G20 die de afgelopen jaren juist hebben gepleit voor meer duurzame vormen van kapitalisme. Bij ons aangeschoven is Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie aan de Erasmus Universiteit, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kunt u eens een, een, een voorbeeld geven wat dan korte termijn denken is, uh, ten koste van lange termijn denken en het beter opbouwen van een bedrijf? Nou, we hebben allemaal uh, zijn getuigen kunnen wezen van uh, de strategie van ABN AMRO. Hè, met, uh, uh, Rijkman Groening die alle aandacht gaf aan shareholders value. Zoals ze dat heette. A aandeelhouders uh, Aandeelhouderswaarde. Dus alles gaat om. En dat zei hij ook openlijk. He? Dat zei hij ook. Dat was ook zijn uh, beleid. Alles moest er op, daarop gericht zijn. Om uh, de waarde voor de aandeelhouders te verhogen. We hebben het gezien met VNU. Dat bedrijf dat werd gesloopt door deze, deze, dit beleid. Uh, we hebben het ook gezien met het krantenbedrijf. Uh, PGM Die ook daardoor... Uh, echt het geslacht, geslacht of het is, He, dat, wordt dat, dat een aantal, in dit geval hedge funds... dat zijn mensen die dan heel veel geld hebben, die kopen zo'n bedrijf op... en die willen dat dan zo snel mogelijk weer doorverkopen met enorm veel winst... op de waarde van de aandelen, daar gaat het dus om. Dus omdat ik vind... de aandeelhouders dat willen? Niet ja. zozeer omdat ze dat zelf ook de beste nee. keuze vinden? Nee, de aandeelhouders willen dat. Of tenminste, degene die het geld hebben... En dat, zit, dat is echt waar, waar de fout zit. Ik denk, uh, en ik vind het wel intrigerend dat McKinsey, hè, dat is echt wel een bureau dat zich nog erg uh, uh, identificeert met kapitalisme, dat die. nog, ze zijn ervoor. Ze zijn ervoor. Hè, ze adviseren, ze zijn de consultants. Ze zeggen, nou jongens, dit is echt, uh, dit gaat niet de goede kant op. Uh, dus zich ook wel uh, hier nu uh, kritisch over gaan uitlaten. Uh, ze zoeken het uh, in, in actief aandeelhouderschap, dus uh, actief eigenaarschap, zeggen ze. Dat dus mensen dus, want waar, waar denken we aan? We denken aan die pensioenfondsen uh, en de levensverzekering, want die hebben echt uh, de hopen geld. Hè? Ja, en dan komt er een beetje een contradictie, want je zou zeggen: pensioenfondsen zitten erin voor de lange termijn. Ja. Dus hebben ook belang bij dat een bedrijf op lange termijn een gezond bedrijf is. Ja, dat blijkt dus, dat blijkt dus uh, in de afgelopen jaren steeds minder het geval te zijn. Want ook die managers in die bedrijven worden afgerekend op rendementen. Er zit enorme druk op. He, dat je dus een uh, uh, rendement scoort uh, met je beleggingen. Dus, dat moet, op de, dus dat, dat moet ook op de korte termijn zich realiseren. Dus uh, ja, die jongens zitten daar voor een paar jaar. Die worden afgerekend op de winst die ze behalen in die paar jaar. Dus als zij investeren met rendement over zich tien jaar, dan zijn ze alweer weg. Dus dan, uh, daar verdienen ze niet aan. Dus ze moeten echt op de korte termijn, want daar halen ze hun bonussen uit... Dus, ik zoek zeer zelf naar de, het probleem eerder in de financiële sector... die veel te machtig is en een, uh, een cultuur die gericht is op uh, rendementen. En financiële sector is in dit geval de, de aandeelhouders? Dat zijn, nou, de financiële sector is natuurlijk heel, he, waar al dat geld uh, in rond gaat. Maar daar zijn hele grote partijen, zoals de pensioenfondsen, levensverzekeringen, maar natuurlijk ook banken. En ja, indirect zijn... eigenlijk wij zelf. Precies, daar komt het uiteindelijk op neer. Want wij zijn natuurlijk allemaal eigenaars daarvan. Uiteindelijk, ik met mijn pensioen, jij ook met iedereen, wij allemaal met ons pensioen. Wij zijn de eigenaars. Maar wij, wij willen toch op lange termijn weten dat er geld is. En dat wij... zou, je willen, zou je zeggen, ja, als je rationeel bent, dan zeg je nou, wij, wij zijn op, zitten er in van de termijn... Termijn en we maken ons niet zo druk als uh, even op korte termijn het rendement minder is, maar dat zit dieper. Er zit een diepere probleem. Ik stel, stel het zo voor: uh, uh, jij, Peter, jij hebt een idee. Uh, ik ga mij ontzettend hard voor inzetten en dan iemand die we niet kennen, die stopt er geld in. Nou, in het huidige systeem is degene die we niet kennen die heeft alle macht. Die bepaalt uiteindelijk, noemen wij die de eigenaar en die krijgt uiteindelijk. Dan zeggen we toch meestal tegen, nou, joh, over tien jaar uh, uh, uh, krijg je het weer terug. En Als het ondertussen... goed is wel. Maar in dit geval, in dit systeem, bepaalt hij alles, of zij, we kennen hem niet. En jij en ik, met het idee en harde werken, die zijn blijkbaar ondergeschikt aan degene die dat geld ingebracht heeft. Een veel, dat vind ik immoreel. Is dat ik, altijd eigenlijk zo geweest? Nou, het is het principe van het kapitalisme. Eigenlijk sinds de jaren dertig is dat zo erin gekomen. Daar werd natuurlijk al veel kritiek op uitgeuit, want het is natuurlijk immoreel. Want het kan niet zijn dat degene die alleen maar het geld inbrengt... alles voor het zeggen heeft. Maar dat is wel een systeem waar we langzaam naartoe gedreven zijn. Dus waar de kritiek nog op zegt is, dus je wacht eventjes... en dan praten we nu over niet shareholders value... maar stakeholders value. En dat betekent dat degene die een stake hebben, een, een belang hebben... die zijn allemaal mede-eigenaar. Dus ook jij met die idee, ik die hard gewerkt hebben, zijn ook mede-eigenaar. Net zo goed als degene die geld ingebracht heeft. Maar niet dat degene alleen het geld inbracht alles voor het zeggen heeft. Nee, wij hebben ook iets te zeggen. Maar natuurlijk ook, degene die onze producten afnemen... die hebben ook wat te zeggen, want die hebben er ook een belang bij. Maar... En de mensen van het milieu, die hebben ook een belang bij. Dus ja. wij, waar, waar, en dat vind ik, dat McKinsey vind ik wel weer teleurstellend. Want die blijven je heel sterk richten op degene die met het geld erin stappen. En he, ze wijzen eigenlijk op de verantwoordelijkheid van die persoon. Of die instituut. En ik zeg, nee, dat moet veel breder. Je moet, je moet echt naar een soort. wat, ja, wat je noemt stakeholders-capitalisme. Maar er is toch nog een voorname-factor. Namelijk het voortbestaan van het bedrijf en daaraan gekoppeld. Arbeidsplaatsen en arbeidszekerheid. Ja, arbeidsplaatsen. Ja, ik zou het verder willen zeggen. En dat vind ik wel... Bij, ik, laten we niet allemaal alleen maar negatief en kritisch zijn. Want er zijn mensen zoals bij DSM en, en ook bij Unilever... Vind me ook wel bij Polman. Uh, maar je ziet het eigenlijk in, in, in het bedrijf. Is langzamerhand is een cultuurverandering. En dat zeggen we dat wij uh, in de bedrijven... Het gaat niet om geld, maar het gaat om waarde, zeggen we. Wat belangrijk is. En wat, is iets, wat is waarde dan? Nou, Waarde bijvoorbeeld is, is dat we iets maken wat belangrijk is voor de samenleving. Goede producten, kwaliteit. Maar ook waarde is dat we vakmanschap hebben. Dat we de mensen kans geven om dat te doen waar ze goed in zijn. Dat is een hele belangrijke taak van een bedrijf. Dat, dat, dat geldt hier ook voor het radiobedrijf. Dat jullie je vak kunnen uitoefenen. Geweldig toch? En de duurzame uh, factor voor en het milieu. Dat, en, hmm. dat, je, dat, is, dat heeft te maken met kwaliteit. Hè? Dat zeg je dat we waarde hebben. Dat we ook een uh, verantwoordelijkheid hebben aan de samenleving. Het geheel. Dus daarom duurzaam. Dus dat zijn mensen van die DSM. En, in dat soort bedrijven zie je dat heel duidelijk. SAV was ook altijd zo'n bedrijf die daar zich altijd op inzette. Um, dat je waarde moet realiseren. Dus dingen moet doen die belangrijk zijn. Dan krijg je een heel ander verhaal. Dan is financieel rendement alleen maar één onderdeel daarvan. Het is natuurlijk belangrijk om financieel rendement te hebben, natuurlijk. Maar het moet niet alles bepalend zijn. En uh, dus daar moeten we naartoe, denk ik. En ik zie de bewegingen maken. En dat vind ik als wetenschapper, want ik ben een wetenschapper... zeg ik, en dat vond ik wel interessant in het McKinsey-rapport ook. Het is een kwestie van hoe we meten. Want als we alleen maar gaan meten het financieel rendement... ja, dank je de koekoek, dan gaan we daar ons over richten. Als dat het enige is wat telt, de winst die we maken, dan is het enige dat we daar op zijn. Maar als op een of andere manier we inzichtelijk kunnen maken dat je ook uh, wat je bijdraagt aan bijvoorbeeld het milieu of wat je bijdraagt aan uh, kwaliteit... of wat je bijdraagt aan het uh, leveren hè, uh, kansen aan vakmanschap... Dat je dat om kan zetten in de euro's? Ja, dat je dat op een manier kan onzetten berekenen. En, of, nou, of op een manier kan zeggen... nou jongens, dat bedrijf doet het ontzettend goed... in termen van vakmanschap, chapeau. Heeft ook een waarde. Heeft een waarde. Ja. En dat bedrijf doet het ontzettend goed in het milieu. En dat bedrijf doet het ontzettend goed in financieel rendement... maar waanzinnig slecht in termen van vakmanschap en milieu. Nou... Dan gaan wij zeggen: diegenen die geld hebben en instoppen in pensioenfondsen, wij willen ons geld inzetten op mensen die het goed doen. Ja, maar voor je het weet zit je in puur ideologische discussie. Nee want, je gaat over, uh, nee, want je moet natuurlijk wel uh, gaan zeggen: jongens, waar zetten we op in? En ik als bedrijf zet in op kwaliteit. En ik heb het ook zo uh, geregeld dat dat ook duidelijk wordt: dat wat onze strategie bijgedragen heeft aan kwaliteitsproducten, kwaliteitswerk, uh, milieuvriendelijk uh, enzovoort. Nou, dan kunnen jullie, wij zeggen tegen ons: Nou, ik, uh, ik heb mijn pensioen, ik ga mijn pensioen geld inzetten op dat soort bedrijven. Ik wil graag dat mijn geld. Uh, goed er zijn voor... er pensioenfondsen die dat doen. Hè? Ja, tuurlijk. Ja. En dan gaan jij en ik ook gaan... en dat is ook aan ons dan... want dat noem ik een cultuurverandering. Het is echt een houding hè, dat we wat bewuster met ons geld bezig zijn. Jij en ik ook. En dat wij met onze levensverzekeringen en wat dan ook... waar we geld in stoppen... dat we veel bewuster bezig zijn waar dat geld naartoe gaat. En dan krijg je een heel ander systeem. Maar dat is die... de enige manier waarop je dit ook zou kunnen veranderen. Want tot ja. nu toe... He, zien managers van bedrijven ook wel hoe ze het liever zouden willen doen. Maar is die druk dus gewoon veel te die groot druk is van te, het, aandeelhouders? Daar hebben komt, de meeste bedrijven, ja. blijkt uit dit rapport, last van. Ja, omdat het enige wat telt is financieel rendement. Ja, en korte termijn. En korte, daarmee toch korte termijn, ja. want dat korte termijn... kijk, het gaat over dat getalletje, dat heet een financieel rendement. Dat is gewoon een getalletje. Ja, maar goed, dat je kan je ook moet... zeggen... dat als dat gewoon mooi stabiel gaat op de lange termijn... Ja. is dat veel... Veel verstandiger, wel, ja. veel beter. Natuurlijk wel, maar mijn, mijn, wat ik suggereer en dat bekijkt die McKinsey rapport gaat natuurlijk weer alleen maar over de bestuurders. Maar ik zeg ja, het is meer, het gaat om een cultuurverandering dat ook wij, gewoon wij mensen, ook wat bewuster bezig zijn wat er met ons geld gebeurt. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook allemaal ons eigen geld wat hier ingezet wordt en die mensen in de pensioenfondsen die handelen namens ons. Maar als wij nou zeggen van jongens, uh, wij vinden dit belangrijk. Ja, dan nou, moeten die pensioenfondsen ook. Ja, pensioenfondsen van sommige vakbonden doen het op die manier. Ja, hè? doen het ook. Nee, maar dat, die, die verandering zie je ook. Dus ik zie ook wel verandering. Maar het is gezegd dat uh, ja, ik noem dat een, een verandering in waarde. En we hebben, komen nu uit de periode dat al, echt idioot eigenlijk, als je erover nadenkt, met alle aandacht is gegaan naar, uh, naar het financiële rendement, naar het geld. Ja, dat is het enige wat telde. En dat het hele systeem ook zich ook heeft op aangepast. Nou, daar hebben we wat excessen van meegemaakt. Natuurlijk, het eerste natuurlijk in wat er in de financiële sector zelf gebeurd is. Dat zou een teken on aan de wand moeten zijn. Dat we echt eens moeten gaan herbezinnen over wat we met z'n allen aan het doen zijn. En je zou zeggen dat de crisis daarin meehelpt, want dan worden bedrijven opeens met hun eindigheid ook geconfronteerd. Ja, dat zou je maar, zeggen. Niets is minder waar. Nee, dat is helaas zo. Daarom, denk ik, ik, ik zeg, daarom verzet ik me altijd tegen het begrip crisis. Ik zeg: We hebben flink problemen, we hebben recessie. Maar een crisis zou betekenen, zoals we dat in de jaren dertig hebben meegemaakt, dat mensen totaal de waarheid zijn. Zeggen: Dit systeem klopt niet, er is systematisch fout, we moeten echt een fundamentele verandering. Uh, uh, organiseren. Hè, dat, en dat begint bij ons natuurlijk. Hè, dat wij wat minder gebrand zijn op dat korte termijn uh, voordeel, dat rendement, dat ik iedere jaar weer kijk, wat heeft mijn pensioenfonds. Uh, nou, dan hoef ik mij hier niet druk op te maken. Maar als ik uh, dat, dat wij ons druk maken over wat het directe opbrengst is van wat we gespaard hebben en wat we geïnvesteerd ja. hebben. Als het daar minder druk op ligt. En meer inderdaad op wat die waarden die we realiseren, dat wat we belangrijk vinden, ja, dan, dan krijgen we een heel ander systeem. Maar in de pensioendiscussie is het altijd, als de leden mogen zeggen, dat uiteindelijk, ja, er zijn natuurlijk altijd wel een paar die vinden dat je niet uh, in, in, in, in atoombommen moet investeren, maar de rest gaat natuurlijk gewoon voor het rendement. Ja, wij zijn, dat is natuurlijk wat het uh, aandeelhouderskapitalisme, zoals we dat uh, hebben, ons geleerd hebben. We moeten alleen maar kijken naar die cijfertjes. En in het nieuwe systeem waar ik voor pleit, maar waar mijn kindje in zekere zin ook al een beetje op stuurt, is dan moet je gericht zijn op waarde. Dus het is een waarde. Maar dat krijg je alleen maar door een mentaliteitsverandering. Je kan, bedoel, wat, ja, wat, zijn... Hoe moet je dat veranderen? Dat is nou, niet dat zo is, makkelijk. Dat gaat, dat gaat niet. Rutte niet doen. Hè. Dat is, uh, dat nee, doe nee. Want nee. de politiek, normaal gesproken, heb je uh, daaraan een helpende hand af en toe. Maar die mag je natuurlijk per definitie, en ze maar goed ook, niks over zeggen. Nee, nee, in principe niet, want die staan daar buiten. Want het is privaat, zou je zeggen. Maar daarom zeg je, alle verandering begint... en dan kunnen we, ook, we kunnen dat in jaren dertig... vind ik hartstikke een hartstikke mooie periode daarvoor. Want daar zie je gewoon dat die mentaliteit verandert. Dat mensen zeggen van, dit kan gewoon niet. Al die armoede, uh, al die ellende... dat kan niet, dat moet echt anders... En toen heb je mensen zoals Jan Tinberg. Als ik die nog eventjes terug kan brengen. Nee. Die, die econoom die zei jongens het kan ook anders. Maar dat was ook bij Keynes een andere econoom. Die zei jongens het moet echt moeten het anders aanpakken. En toen hadden ze bedacht de rol van de overheid. Maar ook management. Ook, dat was echt de grote verandering in die jaren. Totale verandering. Nou hetzelfde soort verandering denk ik dat wij daar nu mee bezig zijn. En ik wijs even naar een aantal uh, organisaties of mensen eigenlijk... in die organisaties die daar eigenlijk al heel bewust mee bezig zijn. Ja, het is, zijn. is grappig dat u in uw leven noemt. Ik, dat had ik nou echt ik, totaal niet uh, voorzien. Want dat gaat voornamelijk over wasmiddelen en andere ja. onzin. Ja, maar wat blijkt nu is dat, dat ze in de leiding... en ze zijn echt bezig met leiderschap... dat ze zeggen, we moeten het anders doen. We moeten duurzamer zijn, we moeten meer op waarde gericht zijn, meer bewust zijn van kwaliteiten. Dat gaat ons in de korte termijn misschien wat kosten, maar in de lange termijn gaat dat ons wat opleveren. Nou ja, dat is de houding waar we het nu over hebben. Ja. Het zal nog wel even duren, hè, voordat die uh, duurzame omwenteling in de hoofden van ja, mensen. Ja, dit soort dit soort veranderingen kosten jaren. Maar daarvoor heb je ook wel een uh, een gek genoeg vind ik, een beetje gek om te zeggen, maar daarvoor heb je ook wel een crisis nodig. Misschien een goed effect, bijeffect. Ja. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met hoogleraar culturele economie, Arjo Klame. Het ging dus over de topmanagers die meer dan ooit gek genoeg... voor de korte termijn gaan. Hartelijk dank voor de uitleg. Het is 4 januari. Ja, we zitten alweer even in 2014. Zo'n nieuw jaar gaat onvermijdelijk gepaard met een heleboel goede voornemens. En een van de meest populaire is natuurlijk stoppen met roken. Maar de vraag is iedere keer weer hoe... Steeds vaker kiezen mensen voor de elektronische sigaret. Het is een sigaret die je kunt opladen... en waar geen schadelijke rook bij in de longen komt. Dat klinkt natuurlijk ideaal. Maar is die elektronische sigaret wel zo'n verstandig alternatief? Het RIVM waarschuwde al voor de gezondheidsrisico's... Nou, hoe zit dat nou met die namaaksigaret? Marcel Geurts van Akvoda, het actiecomité voor dampers... die weet het wel, want die e-sigaret deugt volkomen volgens hem. Hij is een groot voorstander van deze elektronische sigaretten. Hij is er zelf namelijk mee van het roken afgekomen. En hij zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Heel relaxed. Ja, het actiecomité voor dampers. Ja. Wat is dat nou weer, dampers? Ja, we zijn geen rokers. We moesten er toch een naam voor hebben en dat wordt dan vaak uh, e-roken genoemd. Oh e moet ik zeggen, niet ja. i. Nee, e. nee, dat zat me. Oké. Okay. Het, het, het wordt dan vaak elektrisch roken genoemd. Uh, alleen het is geen rook. Het is er is geen verbranding. Dus uh, het is, is iets anders. En dat is damp en dat komt dat er damp. vanaf. Ja. Ja. heb ik nou hier te maken met weer tegenover de tabakslobby nu de e-sigaretlobby? Uh, was het maar zo. De e-sigaretlobby. Nee, maar is... daar bent u niet van. Nee, nee je nee, wordt vraagst... niet gesteund door... De tabakslobby, de... daar, ja. zit, daar zitten honderden mensen achter en een hele hoop geld. De e-sigaretlobby vanuit de gebruikers zelf. Wij zijn een kleine 2,5 maand geleden opgericht. We bestaan nu uit een man of 30... En de e industrie heeft u nog niet gevonden? De e-sigaretindustrie die bestaat ook. Dat ja? Nederland, de e bond onder andere. En wie zijn dat? Dat zijn een aantal verkopers van elektrische sigaretten in, in, in ja, Nederland. Ja, dat begrijp ik. Maar Ze worden toch gemaakt? Er, ja, he? precies. Wie nou, zijn de producenten? De producenten die zitten voornamelijk in Azië. De, de vloeistoffen komen voornamelijk uit Azië. Voor zover ik weet is er geen enkele Nederlandse vloeistof op dit moment. Kan ernaast zitten. Er is wel één elektrische sigaret uit Nederland. Een, een, klein bedrijfje in Nederland die maakt het oliespuitje. Maar verder wordt er in Nederland nog niks geproduceerd naar mijn weten. Ja, wat kunt u heel even uitleggen hoe het werkt? U heeft hier ook een arsenaal staan maar dat kunnen luisteraars niet zien. Van een soort inderdaad capsules, spuitjes met dus olie vocht erin. Er zit een vloeistof in. Propyleen, glycol, glycerine, nicotine en smaakstoffen. Nicotine zit er ook in. Ja, dat is al nagenlang wat de gebruiker wil. Want je kan er ook heroïne in stoppen. Je kunt er van alles in stoppen. Oké, okay, nou, dat is het goede nieuws. Je, je kunt er van alles in stoppen. Okay. Alleen of het verdampt is vervolgens de volgende vraag. Okay. Uh, nicotine blijkt goed te verdampen. Dus uh, daarom is het ook een, uh, wat dat betreft een goed alternatief. Mm -hmm. uh, de smaakstoffen die erin zitten, die zorgen ervoor dat het uh, uh, ja, allerlei smaken kan hebben. Ik heb, uh, Net als bij, als bij pijptabak, die zoetig en zo. Kan je kiezen. Ja, maar ja. alleen hier zijn het smaakstoffen uit de voedingsmiddelenindustrie. Dus je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Van gebakken eitje roken. gebraden haan is, is beschikbaar als ja, smaak. peertjes. Uh, ik, heb, ik heb hier nou meloen, appel. Uh, wat waar? Ik, even kijken, wat, Snickers zit hierbij. Snickers. Snickers. Uh, ik heb salmijak, die zit nou in een van die zilveren. Dus de, de, echt, de, de smaken gaan alle kanten op. U bent met het roken zelf gestopt van sigaretten door die uh, e-sigaret. Ja. Ja, uh, uh, mijn ouders die hebben alle twee COPD. Uh, mijn moeder kon het roken nog steeds niet laten. Uh, net zo eigenwijs als ik. En ik heb uh, eind, vorig, nee, sorry, eind 2012 uh, een wegwerp-elektrische sigaret gekocht. Uh, eentje die er echt uitziet als een normale sigaret. Ja. Ik denk, ik koop er voor mezelf ook eentje. Gewoon eens een keer om te proberen. En drie dagen later kwam ik erachter dat ik mijn check niet meer aangeraakt had. Toen heb ik nog één keer een, een cheque gerold. Twee hijzen gepakt kwam erachter dat het verschrikkelijk ranzig was en gewoon weggegooid. En, maar en, waarom niet... dan ook eigenlijk niet gewoon die hele e-sigaret weg? Dat, waarom niet gewoon helemaal stoppen? Hè? Wat is nou het nut nog dan van zo'n stokje in je, wat, je wat, vingers? Wat is het nut van een kop koffie? En toch ja, een hier... kop koffie uh, vergelijk ik toch even niet met een sigaret. Nee, maar op, op zich is die vergelijking uh, misschien nu een beetje vreemd. Maar als dat wij 500 jaar geleden besloten hadden... om tabak niet in papier te rollen en in een fik te steken... maar er thee van te zetten... dan was dat misschien toch wel een hele valide vergelijking geweest. Het is, maar het is voor u dat, dat het gebaar. Nee, waar zit het, het hem dan in? Want je denkt als je toch je, je check niet meer aanraakt... en het zo smerig vindt... nou dan kan, ben je ook klaar. Nou, dit is lekker. En dit is niet schadelijk. Het RIVM heeft uh, kennelijk proeven gedaan... en zegt dat het wel schadelijk is. Het RIVM heeft helemaal niets... Getest. Oh, het RIVM ze heeft... Zeggen we ja, nee, ze zeggen wel. Nee, ze hebben een literatuurstudie gedaan. Oké. Okay. En dat zijn ook alle bronnen die ze genoemd nee, hebben. Uh, wij, wij kennen die bronnen ook, vanzelfsprekend. Want wij, wij twijfelden zelf dat we hier aan toen ik er zelf aan begon, En eigenlijk iedereen die dat dampt, die, die, die twijfelt in het begin van... dat Er moet een allertje onder het gras zitten. Dus je gaat onderzoek doen. Je gaat kijken van welke onderzoeken zijn er. Die onderzoeken heeft het RIVM ook gepakt. En die hebben ze verkeerd geciteerd en compleet uit het uit verband gerukt. Want? Nou, ze noemen onder andere dat er formaldehyde voorkomt in, in de damp. Nou, dat klopt, uh, die komt uh, voor in een concentratie... die vergelijkbaar is met die in menselijke adem. Oh. Dat staat ook in het geciteerde rapport. Ja. Soms zelfs kankerverwekkende stoffen ja, staat formularie. er ook in. Oh, dat is ja. in. In een kop koffie zitten ten, tenminste twintig kankerverwekkende stoffen. Wow. U heeft zich het, niet op met die koffie. Het gaat niet zozeer over de aanwezigheid van een kankerverwekkende stof. Het gaat over, is die aanwezigheid dusdanig hoog... de concentratie daarvan, dat het daadwerkelijk een risico oplevert. Acetyldeïde... Werd ook genoemd in het rapport. De dagelijks toegestane dosering daarvoor. Als ik moet even, even uit mijn blote hoofd citeren. Was volgens mij 30.000 parts per million. Wat er gemeten was, was 45. Ja, dat is toch niet noemenswaardig. Voor hier ging het over 8 tot 13. Nee, maar goed. Wat het RIVM gedaan heeft, is al die onderzoeken bereid gezet. De nadelen daarvan genoemd. Uiteindelijk, in ieder geval op Europese schaal... is daar ook wel een soort richtlijn uitgerold. Waarin gezegd wordt, nou, hier moeten we toch wel erg voorzichtig mee zijn. De volgorde is andersom. Het RIVM heeft pas een kleine twee maanden geleden iets gezegd. In Europa speelt dit sinds eind 2012. Ja. En wat uh, hebben die gezegd? Uh, in Europa willen ze het eerst als medicijn gaan verklaren. Ja, en je mag het pas vanaf je 18e eventueel nee, aanspreken. Nee, nee, nee, dat wil Nederland. Dat wil Nederland. onze staatssecretaris. Oh. Europa, heeft van Rijn, weer, ja. Europa heeft dat juist weer, weer uh, uh, uh, afgeschoten, om het zo maar te zeggen. Uh, Europa stelt nu een aantal uh, limieten voor. Uh, bijvoorbeeld de nicotinegehalte limieten daaraan. Uh, ook de grootte van, van het tankje waar dan de vloeistof in zit. Uh -huh. Daar wordt een limiet aan gesteld. Uh, er worden eindelijk eens een keer wat voorstellen gedaan... voor kindveilige flesjes en, en dat soort zaken. Want die voorstellen waren er überhaupt nog niet. Uh, en ze hebben voorgesteld dat als de elektrische sigaret... meer dan 2,5% van de tabaksindustrie aan omzet afsnoept... dat er dan strengere maatregelen komen. Oh, dat lijkt wel een economisch belang. Dat is een puur economisch belang. Ja. Dus dat is tabakslobbywerk? Dit is puur tabak en farmaceutische lobby. Gaat die tabakslobby of, laten we het zo zeggen... gaan de tabaksfabrikanten uh, uh, uh, zich al op deze ja, markt die hebben Ja, begin vorig jaar hebben ze hebben zich die op de markt gestort. En die zijn begonnen met de overnames van een aantal bedrijven... die dat, elektrische sigaretten maken, die echt lijken op een gewone sigaret. Oh. Zoals ik hier nu, nu bij me heb, zo wegwerpen, elektrische sigaret. Dat is de enige markt waar zij nu actief in zijn. Dat is een markt die op zich best interessant is voor de overstappers. Maar voor de mensen die dat eenmaal overgestapt zijn... is dat een... Want de meeste mensen, als wij het over een e-sigaret hebben, ja. denken aan die sigaret ja. die u dus de wegwerpsigaret ja. doet. Die lijkt ook, echt, ja. precies, dat heeft ook een filtertje, dat is waarschijnlijk gewoon geschilderd. En, uh, maar waar, waar, wat u voor u heeft, dat lijkt eigenlijk meer op een uh, soort uh, grote uh, patroonhulzen, ergens uit een uh, ver verleden uit de Afghanistan-oorlogen, <laughs> die volgestopt zijn met dus kennelijk vloeistof. Ja, nee, de, de, de vloeistof zit alleen in het bovenste stuk. Ja? Uh, het onderste stuk is uh, normaal gesproken alleen de batterij. Je hebt een oh, batterij nodig. Om je stroom... moet hem opladen. Je nou, moet de, opladen. De, de, de, de, er zit een gloeispiraal in. Die gloeispiraal die wordt warm. Doordat er stroom op komt te staan. Doordat die warm wordt, verdampt de vloeistof. Ja. Dat is het hele principe. Dus je hebt een batterij nodig. Ja. En in zo'n zo wegwerp elektrische sigaret. Daar zit een batterijtje in. Die dat het misschien een uur, anderhalf uur volhoudt. Oh, dan kun je dan weg. Kan en het kost zo'n ding, hè? Uh, ik heb hier, uh, even kijken... Om nee, het begin is met die wegwerpers. De wegwerper die zit uh, tussen de 5 en de 10 euro. Zo. En dan heb je één wegwerper. Nou. Uh, dan heb je het, het simpele ecosysteem. Uh, die beginnen rond de 20, 25 euro. Dat uh, is nou, best wel geld, zeg. Ja, dat klopt. Ja. Uh, wat, wat hier dan uh, verder voor me staat... Er wordt grotere jongens. Uh, dit is een, een zogenaamde boxmod. Die kost rond de 100 euro. Boksmond, ja, dat lijkt meer op, op een soort... Het lijkt een wapen. Ja, nee, een cognacflesje waar, waar een andere soort top ja. op gedraaid is. Zo'n meeneemding. Die... Maar ze, ze zijn er in alle soorten. deze is van mijn schoonbroer. Ja, ja. Oh. Die kan vandaag even niet dampen. Die heeft hem even ter beschikking gesteld. Nou, ja. De hele familie is aan het dampen. Ja, gelukkig u. wel. Nou zijn de, de antitabaksorganisaties als Tivoro hè, en Trimbos... die zijn er helemaal niet zo negatief over. Maar die zien als, als enig bezwaar dat het wel een verleiding kan zijn voor jongeren... om toch via die e-sigaret te gaan roken. Ja, dat, dat vind ik wel een helder argument, hoor. Ja, dat, dat, dat, dat is een leuke hypothese. Omdat het daarmee toch gewoon wordt om met zo'n ding in je mond... Uh... Dat is een, een hele mooie hypothese. Meer is het niet. Die hypothese is namelijk al een aantal jaren geleden geponeerd... en nog nooit bewezen. Sterker nog, wat we zien is dat de jeugd zich helemaal niet voor dit interesseert. Daarnaast, Want het heeft meer een oude lullen uh, status. Uh, onder de jeugd, 16-jarige Nederland, 50% rookt. Ja. 50% uh, Daar moeten we ons druk over maken. We moeten ons niet druk maken over de enige jongeren... die dat via dit ook gaat roken. Want ja, de helft gaat roken. Dat is waar het op neerkomt. Het wordt heel vaak, uh, vaak gezegd dat, dat dit een opstap zou zijn naar, naar roken. Dat zou dan ongeveer hetzelfde betekenen... als dat Bach een opstap zou zijn naar... Uh, Jan Smit. Ik denk niet dat dat zo, zo vaak voorkomt. We zullen het je Een curieuze vergelijking, grappige vergelijking. <laughs> ja. Komt u er ooit vanaf? Eh, misschien. Alleen ik weet niet of ik hier vanaf zou moeten willen. Net zozeer als ik niet van koffie afhoef. Hartelijk dank. We spraken met ja. Marcel Geurts over de populariteit van de e-sigaret. We zijn er uh, strakjes weer na het uh, nieuws van 9 uur... met een volledig eerste uur nieuwsshow. Graag tot zometeen.